Laat ons dit ons tezamen zijn aanvangen met het zingen van psalm 47 en daarvan het eerste vers. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt. Onze God uw vreugd, wees tezamen verheugd. Zingt des hoogsten eer, buigt u voor hem neer. Alles ducht zijn kracht, alles vreest zijn macht. Zijne majesteit maakt haar heerlijkheid over het rond der aard, wijd en zijt vermaard. Het eerste vers van Psalm 47. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, hetgeen u kunt vinden opgetekend in de handelingen der heilige apostelen, Daarvanader hoofdstuk 1 de versen, 1 tot en met 14. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus van al hetgene Jezus begonnen heeft.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 die van u opgenomen is in den hemel, zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt zien heen ervaren. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende, liggende vandaar ene Sabbatsreizen en als zij ingekomen waren gingen ze gij op in de tempel in de opperzaal waar zij bleven namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas Filippus en Thomas Bartolomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijne broederen. Tot zover de schriftlezing. We zingen nu uit Psalm 47, het derde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog het zijn geluid. Galmt Gods glorie uit, heft den lofzang aan, zingt zijn wonderdaan, zingt de schoonste stof, zingt des koningslof, met een zuiveren galm, met een blijden psalm, hij, de vorst der aard, is die hulde waard. Het derde vers op Psalm 47. Laten u trachten het aangezicht des heren te zoeken in het gebed. Ontfermend, genadig en weldadig God in den hemel. Die ons gedragen hebt tot op dit ogenblik toe in onderscheiding van velen jong en oud die door de dood werden weggenomen. Want u hebt ieder mens zijn bepalingen gesteld die hij niet overschrijden zal. En dat we uw goedheid mogen opmerken, heren, door ons in dit morgenuur weer in uw huis te brengen, een voorrecht, wat aan niet velen geschonken wordt. Maar we mogen hier nog samenkomen in uw huis, om het woord God's te horen wat ons onder uw zegen kan wijsmaken tot de eeuwige zaligheid. En nu hier samengekomen zijnde, bidden we, och heren, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag, en dat uw Heilige Geest zich aan dit woord mocht. En o God, dat het is door, door woord en geest dat u een kerk trekt tot het eeuwige leven. Door het woord van uw wederbaart u onder de broeding van de heilige geest. En door datzelfde woord beliefde dat uw kerk te onderwijzen in de dingen die nodig zijn te weten op reis naar de eeuwigheid. En o God, we zijn hier in dit leven ook werkelijk nooit uitgeleerd. We moeten met al onze kennis en hoe weinig, hoeveel dat wezen is met Job toch moeten zeggen, dit is het, zijn het uiterste einde zijn er wegen en welk een klein stukje der zaak hebben wij van hem gehoord. En met Paulus, we zien u in een spiegel, in een duistere reden, heren, leven nog vrij rekening, verlicht ons verstand dat duister is. Open ons hart dat gesloten is. Stort in onze wil nieuwe danigheden. Zodat we gaan vragen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal. En dat zal vanmorgen gaan over dat heilrijke feit dat u o Heer Jezus Christus ten hemel gevaren bent. Een heilsfeit waardoor de wereld niet veel geacht wordt. Die deze dag gebruikt voor plezier, vermaken, ontspanning. Maar o oh God, de kerk mag het weten dat Christus ten hemel gevaren is, anders zou vandaag nooit de geest kunnen worden uitgestort op de kerk en hij is ook heen gevaar om voor de kerk een plaats te bereiden en daar wacht hij tot de ganse kerk verzameld zal wezen en u bidden we dan here dat wij nuttigheid mogen trekken uit dit heilrijke feit de heilsfeiten ze zullen niet meer herhaald worden zijn eenmalig maar dat we o oh god het nut de baten daarvan mogen trekken voor ons eigen hart en leven dat ook onze wandel door uw genade in de Hemel mocht zijn, waarvan we de zalig maken Jezus Christus eenmaal mogen verwachten. Niemand kan dat werken meer dan U alleen. U kunt aardsgezinde harten vernieuwen en er hemelsgezinde harten van maken, om te bedenken dingen die boven zijn waar Christus is, zitten aan de rechterhand van zijn eeuwige Vader, en dat dat de vrucht van deze predikatie mocht wezen, heren, in dit morgenuur. Heer, wil alles wegnemen wat schadelijk en hinderlijk is, en er moet een hele mens ertussenuit, want wat dragen we toch veel mee, dit kerk Werkgebouw in, heren. het is waar dat we door de zonden en de ellendigheid, ja, de verdoemenis zelf zijn onderworpen, en o God, met welke bezwaren kunnen we door dit leven gaan, wat een leed kan ons treffen, wat een moeite, wat een zorgen kunnen ons bezighouden. En zo zouden maar weer van alles hier kunnen zijn om de voortgang van uw werk in de weg te staan. Maar wil u vragen, Heer, wil het een ogenblik van ons doen wijken. Dat wij met Abraham, zoals Abraham tot zijn knechten zei, tot al die zorgen mogen zeggen, blijf hier staan totdat wij aangebeden zullen hebben. Willen bidden, Heer, over hen die niet met ons vergaderd kunnen wezen door zwakheid van het lichaam van de zins. U bent aan tijd nog aan plaats verbonden, uw ogen doorlopen de ganse aarde. En dat ook de ervaring in uw leven mag wezen, de Heer is nabij, alle die Hem aanroepen, alle die Hem aanroepen in de waarheid. Het is ook reden tot herkentelijkheid, heren, doordat u een uit ons midden deze week door een operatie heen geholpen hebt, wat voor spoedig mocht lopen, zoals de ander weer huiswaarts mocht keren, en we bidden u, heren, dat u in harte ware danktoon niet ontbreken zal. Wat zal ik de Heren vergelden. Voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Dat u de handen van de doktoren Nog zo beschikt hebt. Ten goede Heren. Want het wacht altijd. In alles om op Uw goddelijke en onmisbare zegen. En dat er hart er ook van vervuld mag wezen. Om u nu toe te brengen. Wat u eeuwig waard bent ontvangen. Voor niet alleen voor deze. Maar voor alle weldaden. Die gij ons keer op keer verleend. Hebben bidden u Heren. Zou haar dan uit genade weer de verloren krachten willen hergeven. Dat ze ook te zijne tijd de gang naar uw huis weer zal mogen maken. We vragen voor uw dienaren die vandaag uw woord hebben uit te dragen. Sterk, zeer al onder eeuwige armen. Sommigen hebben de heilsfeiten en ook het feit van hemelsdag waarschijnlijk al vele malen in hun predikaties naar voren gebracht. En ik kan wel eens de wangen vrezen en het hart op reis, heb ik de gemeente nog iets nieuws te vertellen. Maar we vragen u, Heer, wil door uw heilige geest het licht op uw woord doen vallen, zodat ze het aloude woord van u nieuwe en oude schatten mogen opdelven. Want uw woord is goud, mijn heren. Dat al hadden we de leeftijd van Methuselem. Daar zouden we nog niet in uitgestudeerd raken. Maar ben alles wel nodig. De heilige geest die het woord vruchtbaar maken kan in onze levens. En wil u die de niet begeven, niet verlaten, heren. Als hun ogen op u geslagen hebben. En als er een verzuchting is, of u zo ditmaal weer genadelijk door en uit wil helpen. Ter ere van uw grote naam alleen de noden heren die zijn nu verder bekend maar u wilt dat wij ze ook kennen en gedurig aan u opdragen ontferm u over ons over deze wereld heren waar een zulke ontzettende ongelijkheid is al alleen al zien op het feit dat wij in vrijheid mogen samenkomen en dat er honderden meer landen in de wereld zijn waar de christenen gediscrimineerd Vervolgd, gevangen genomen, gemarteld en gedood worden. En dat gaat door tot op de dag van vandaag. Want er loopt een spoor van bloed van die eerste bloedgetuige Abel. Tot op het oordeel toe. We vragen u sterk, uw leidend ervende heren. Geef ons hart met bewogenheid om nood noden ook gedurig aan u die grote God voor te dragen. Of u het geloven en wil verwakkeren dat ze over alles heen mogen zien. Op die erfenis die u bereidt voor degenen die u lief hem, die u vrezen. En dat zij hun loon ook zeker niet zullen missen. Geen loon naar verdienst, heren. Geen zins. Maar enkel en een loon uit louter genade. Om de genoegdoening van Jezus Christus. En laat dan uw hoop hun leed verzachten. En dat ze het hoofd omhoog mogen hebben en een ogenblik mogen opheffen boven al de gebreken. Om te mogen zien op Jezus Christus, die overste Leid van en vooreinde des geloofs. Die voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen. En de schande veracht. En nu is gezeten aan de rechterhand der majesteit gods in den hemel. En die daar zijn kerk met een nauw oog gaten slaat. Die lichte kruisen legt op zwakke schouders. En ter zware kruis op sterke schouders. Het is zo groot, Heer, om te geloven dat u zich niet vergist. Maar dat de zuiverheid van uw getuigenis ook voor uw leidend erdeel mocht uitblinken, zelfs in de zwaarste noden. Here, gedenkt als u uw christenheid over de lengte en breedte draaide. En uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon des satans neer, Geer, ons door uw geest en woord. Uw lof wordt eens al omgehoord en de aarde met uw vrees vervuld totdat u uw rijk volmaken zult wij bidden u dit alles uit loutere genade. Alleen om Jezus wil. Amen. We wilden vanmorgen met u een predicatie lezen over de woorden die u vinden kunt in het u voorgelezen schriftgedeelte. Handelingen 1, het negende vers. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. <kijkt> Onder de heilige priesters. Munten vooral uit de hoge priester. Die alle anderen zeer ver overtrof. En de hoge priester was een doorluchtig voorbeeld van de Messias. Die grote hoge priester der toekomende goederen. Die priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De hoge priester in het oude testament werd in zijn priestersdienst op een plechtige wijze gezalfd. En deze zalving vond zo plaats dat de olie op het hoofd van de hoge priester overvloedig werd uitgestort. Daar zin speelt ook David op in Psalm 33. Als hij spreekt van die kostelijke olie die uitgestort wordt op het hoofd. En vandaar nederdaalt op de baard, de baard van Aaron. En nederdaalt op, op de zomen van zijn klederen. En dit stelde voor de zalving van de Heer Jezus Christus. Die grote hoge priester met de olie van de Heilige Geest. Daar zingt de dichter van in Psalm 45. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God, gezalfd met vreugdeolie, boven uw medegenoten. De hoge priester onder het oude testament mocht geen weduwe trouwen, maar een maagd. Maar Christus, die grote priester, heeft de kerk met zich ondertrouwd, zijn gewenste zielenbruid als een reine bruid voor hem, haar maagd voorgesteld. De hoge priester in het oude testament moest op de grote verzoendag een offerande slachten en tot verzoening opofferen. Maar Christus, de grote hoge priester, heeft zichzelf tot een zoenofferande opgeofferd op Golgotha, dat doodshoofdenveld en dat wel gode tot een welriekende reuk. De hoge priester in het oude testament moest, nadat hij op de grote verzoendag de offeranden geslacht had, met dat bloed ingaan in het heilige der heiligen, en daarmee het verzoendeksel zevenmaal besprengen. Maar Christus, die grote hoge priester, die zichzelf tot een zoenofferand aan het kruis heeft opgeofferd, is met zijn bloed ingegaan in het hemelse heiligdom, en hij heeft daarmee de troon van zijn hemelse vader besprenkeld. En eist nu dat de kracht van zijn bloed aan zijn gunstgenoten tot zaligheid wordt toegepast. Hierop had Paulus het oog toen hij zei in Hebreeën 9. Maar Christus de hoge priester der toekomende goederen gekomen zijnde. Is door de meerdere en volmaaktere tabernakel niet met handen gemaakt. Dat is niet van dit maaksel. Nog door het bloed van bokken en kalveren. Maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom. Een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Dus trouwens zo is Christus ook. Als het tegenbeeld van Israël's hoge priester ingegaan. In het ware heilige der heiligen. Om voor de uitverkorenen te verschijnen. Voor het aangezicht van God. Toen hij opgestaan van de doden. Na veertigjarig verblijf op aarde. Triomfantelijk ten hemel is opgevaren. Onze tekst worden bevat in een korte beschrijving. Van Jezus zegenrijke en triomfantelijke hemelvaart. En in de voorgelezen woorden komen ons drie zaken voor. In de eerste plaats staan we stil bij de tijd van Christus hemelvaart. In de tweede plaats. Zien we de hemelvaart zelf. En in de derde plaats letten we op de manier en de wijze daarvan. Dus onze tekstwoorden. Handelingen 1 vers 9. Spreken ons van Jezus. zegenrijke en triomferende hemelvaart. En we zien in de eerste plaats. De tijd van Christus hemelvaart. In de tweede plaats de hemelvaart zelf. En in de derde plaats de manier en wijze daarvan. Maar we gaan eerst zingen uit psalm 68, het negende vers. Gods wagens boven het luchtig werk zijn tien en tienmaal maal duizend sterk verdubbeld ingetalen. Bij hen is zijne majesteit, een Sinaï in heiligheid, omringd van bliksemstralen. En wat daar verder van volgt, we noemden nu het negende vers van Psalm 68. Wat het eerst aangaat Lucas drukte de tijd uit met deze woorden En als hij dat gezegd had, dat is als hij nu voldoende van de dingen van zijn koninkrijk en datgene wat zij te geloven, te hopen en te betrachten hadden, had onderwezen, Nadat hij die dwaze en onwetende vragen betreffende de oprichting wanneer ze als koninkrijk van de hand gewezen had. Hun de geest der belofte beloofd had. En hun voorzegd had dat ze zijn getuigen zouden zijn tot Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan de uitersten der aarde. Als hij dit gezegd had. Hij toonde zich altijd tot wat laatste toe vlijtig in het onderwijzen en vertroosten van zijn discipelen. Toen hij nog maar een kind van twaalf jaren was, leerde hij al in de tempel. Zelfs aan de kruispaal vastgehecht zijnde, vloeide zijn mond nog van de honing van een hemelse welsprekendheid. Door zijn treurige moeder, die haar zoon langs dat bebloede kruispoor gevolg was, aan Johannes de discipel die hij lief had, aan te bevelen. En bij zijn hemelvaart is hij wederom met onderricht bezig. <kijkt> Hier is over zijn lippen de dauw van vertroosting uitgespreid. Hier vloeien zijn lippen, van zijn lippen zeer veel hemelse leringen. Hier dalen van zijn lippen geestelijke lessen neer. Die getrouwe huisvader kan zijn kinderen... Die goede meester kan van zijn discipelen niet scheiden, voordat hij alles wat tot een onderwijs en vertroosting dienen kan, ten volle heeft betracht. Zo is dus Christus al lerende en al predikende ten hemel opgevaren. Maar niet alleen sprekende, maar ook zegenende. Want zo verhaalt ons Lucas en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij een zegende dat hij van hen scheidde. Christus op zijn lippen enkel genades uitgestort kon van hen niet scheiden zonder een plechtige zegenwens. Zijn zegen was zijn laatste vaarwel. Met zo'n geheiligde reden op zijn lippen ving hij zijn reis naar de hemel aan. In zijn voorbeeld leerde hij de manier waarop een ware gelovige moet scheiden van de wereld. De tijd dan waarop Jezus ten hemel voer was als hij dit gezegd had en zijn discipelen gezegend had. Doch opdat de tijd ons ten volle bekend zou zijn, zo heeft Lucas in het derde vers van ons hoofdstuk aangetekend dat het op de veertigste dag na zijn opstanding geweest is dat Jezus ten hemel voer. In die tijd daartussen is hij zijn discipelen dikwijls verschenen. Om hen te onderrichten aangaande de dingen van zijn geestelijke koninkrijk. En dat is ook al opmerkelijk. Dat Jezus juist op de veertigste dag ten hemel is gevaren. Niet eerder om zijn discipelen voldoende te sterken tegen twijfelmoedigheid. Waarmee ze in zo'n zeldzaam voorval als een opstanding bestormd konden worden. Maar ook niet later. Om men aan zijn lichamelijke tegenwoordigheid niet al te veel te laten gewinnen. En daarbij mag men ook denken dat dit geschied is tot vervulling van twee befaamde voorbeelden in het oude testament. Ik noem u Mozes en Elia. Want Mozes was veertig dagen zonder spijs. Met God op de berg. Met een glinsterend aangezicht. Zo is ook het lichaam van de Messias verheerlijk. Hoewel nog veertig dagen zijn verblijf hebbende op de aarde. En gelijk Elia uit de slaap opgewekt. En door de kracht van de spijs die een engel hem toebracht. Zet hij zijn reis door de woestijn veertig dagen voort. Totdat hij kwam aan de berg Gods tot aan heb. Zo is ook de Messias uit de slaap des doods opgewekt. Met de dienst der engelen vereerd. Na veertig dagen in de woestijn van de wereld, bijzonder van het Joodse land, opgeklommen op de berg van het hemelse Sion. Nu ons tweede stuk, althans op de veertigste dag na zijn opstanding, als hij nog sprak en zijn discipelen zegende, werd hij opgenomen. Als onze evangelist zo spreekt om ons de manier van Christus hemelvaart te tonen. Dan geeft hij drie zaken te kennen. De plaats van waar Christus opgevaren is. De plaats waar naartoe hij opvoert. En dan de beweging van de ene plaats naar de andere. De plaats van waar Christus ten hemel opvoert. Is in het algemeen de aarde. En in het bijzonder olijverg. En wel dat gedeelte van de olijverg, Dat de naam Bethanië draagt. Aan de zuidzijde, buiten Jeruzalem, een sabbatsreizen daar vandaan, volgens het twaalfde vers van ons teksthoofdstuk. De Syrische overzetters en de Roodse rabbijnen reken deze afstand op zevenhalve stadien. Ik weet wel dat in Johannes 11 wordt betuigd dat betanië vijftien stadien van Jeruzalem was gelegen. En het lust mij nu niet om al die verschillende gedachten van de geleerden op te halen. Maar Jezus is opgenomen in de hemel. Vanaf dat gedeelte van de Olijfberg Waar de landstreek van Bethanië aanvang nam. Grenzen aan Bethphage naast Jeruzalem. Ik zal me ook niet inlaten met de onzekere vertellingen van vele aangaande deze plaats. Liever willen wij uit deze plaats wat anders leren. Deze berg. Wel eer de plaats van Jezus' bitterste zielen en felste zielstormen stormen, is hier de plaats van zijn zegepraal en triomf. Deze plaats die ooit bevochtig werd met het doodsweet van de kruisvorst, toen hem zag heen trekken naar het kruisperk om tot de dood toe te strijden, die plaats is hier de plaats van zijn blijdschap en vreugden. Deze berg. Wel hier de plaats van waar de kruisheiland naar Golgotha, dat doodshoofd en veld heen ging en de kruisberg besteeg. Dat is hier de plaats van waar hij zegepralende ten hemel opklom. Deze berg toont ons hoe God de plaatsen van de martelaarschappen verwisselt in schouten en helen van zijn barmhartigheid. De kerkers verandert God in paleizen. De wildenissen kan hij in paradijzen veranderen. De schavotten in triomfbogen en eretoneelen. De gloeiende kolen kan hij veranderen in blozende rozen. De tranen der geloven kan hij veranderen in parels. Hun treulieder kan hij veranderen in lofgezangen. De woestijn in een melk en honing vloeiend kanan. Hij kan de dood geven in plaats van het leven. In plaats van droefheid kan hij blijdschap zenken. Het treurhuis kan hij veranderen in een vreugdetrempel. En het tranendal van de wereld kan hij veranderen in een triomfpaleis van de hemel. Nu, de plaats waartoe Christus is opgevaren is de hemel. Niet de lucht waarin de vogelen des hemels zweven. Niet het firmament waarin de zon, de maan en de sterren zijn, maar de hemel der hemelen, die opperste, die bovenste hemel, dat zalige verblijf, waar God en de engelen zijn, het paleis van de grote koning, en de woning van de geesten der volmaakt rechtvaardigen. Zo is Christus dan de hemelen doorgegaan, namelijk de zienlijke hemel, naar de bovenste hemel, want hij is hoger dan de hemelen geworden. Hij is opgevaren ver boven al de hemelen. En daarin is hij gekomen door een verplaatsende beweging. Hij verliet de ene plaats en heeft de andere plaats ingenomen. Het is opmerkelijk dat de Heilige Schrift spreekt van deze grote verborgenheid. En daarvoor verschillende spreekwijzen gebruikt. En die hebben allemaal een zoete betekenis. Soms dat Christus gescheiden is van zijn volk. Altijd moest hij bij hem blijven. Maar gelijk er een tijd van komen was. Zo was er ook een tijd van scheiden. Waarop hij zich wederom begaf naar zijn vaders paleis. En zo gebeurt het ook wel eens. Dat de Heere de zijnen op deze droevige aarde verlaat en met zijn zichtbare tegenwoordigheid opvaart naar de hemel. Hij verlaat zijn volk nooit ten opzichte van zijn geest en genade, maar wel ten opzichte van zijn verheugende en verkwikkende tegenwoordigheid. De bruid kwam eens om haar liefste in te laten, maar hij was weggegaan. En toen ze opendeed, toen bevond zij dat haar lieve bruidegom vandaar was geweken. Er is een tijd dat de bruiloftskinderen treuren omdat de bruidegom weg is. Dan klagen zij bitterlijk. Doch gelijk Jezus tot zijn discipelen zei, het is u nut dat ik wegga, zoals het hier ook gelegen. Het is nut dat Jezus soms in het geestelijke met zijn gunstige genadige tegenwoordigheid van zijn lievelingen scheidt. Want dan hebben zij oefeningen door hun geloof. Dan hebben zij werk voor hun hoop. Dan wordt hun liefde op de proef gesteld. En dan leren ze het onderscheid tussen de der genade. Die vele veranderingen onderworpen is. En de der heerlijkheid. Waar God altijd bij hen zijn zal. En waar ze altijd bij God zullen zijn. Zonder ooit meer te scheiden. Bovendien wordt deze verborgenheid soms ook uitgedrukt door spreekwijzen in een werkelijke zin. Als er gezegd wordt dat Jezus zelf is opgevaren, dan staat er in Johannes 20. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader. En daarmee stemt het Griekse woord in van Johannes 14 overeen. Ik ga heen. Dat geeft dan te kennen het recht van de Heer Jezus. Dat hij, zei, dat hij verkregen heeft door zijn volmaakte gehoorzaamheid, zijn bloedige kruisverdiensten en zijn bloedige kruisdood. De weg naar de hemel openvindende, de poorten van de hemel van zich vanzelf openende, heeft hij de hemeltroon der heerlijkheid die hem toekwam met recht ingenomen. En tenslotte zijn er ook zulke plaatsen waar gezegd wordt dat hij is of werd opgenomen. Zo horen Lucas zeggen, hij werd opgenomen. Paulus zegt, hij is opgenomen in heerlijkheid. En dat geeft te kennen de wil van de Vader, die zijn zoon volkomen hebbende genoeg gedaan en al de delen van zijn gezantschap volbracht hebbende nu thuis roept na al die omzwervingen in zijn vaderlijke rijkstad, in het hof van de hemel. Hier vandaan wordt ook gezegd dat Jezus door de rechterhand Gods verhoogd is, want deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker. Trouwens, Christus heeft zichzelf deze eer niet aangematigd, dat hij voor de tijd tevoren bepaald zou inbreken in het heiligdom, Maar hij heeft gewacht tot hij van God de Vader opgenomen zou worden. God heeft hem ook uitermate verhoogd. Een heerlijk voorbeeld voor Gods kinderen. Aangaande hun aanstaande hemelvaart. Een zaak die zo schoon, zo wenselijk, zo begeerlijk is. Dat hun nieren in een schoot daarna verlangen. Wie maar een voorproefje, een voorsmaak van de hemel heeft gehad. Het kan niet anders zijn. Of zijn ziel ontvonkt in hartelijke verlangens en brandende begeerte Dat die dag eens opkomen dagen en dat die uren mogen komen. Evenwel staat het godsvolk niet vrij die tijd te verhaasten. Maar ze moeten die geduldig verbijden, gelijk ook Jezus die verbijd heeft. Zo ging het ook met zijn voorbeeld Elia. God wilde hem opnemen, maar hij moest die tijd verbijden. Hij moest gaan tot Gilgal, van Gilgal naar Bethel, van Bethel naar de Jordaan. En daar gekomen zijn moest hij de Jordaan overgaan, spreken met zijn knecht Elisa. En toen kwam er een vurige wagen met vurige paarden, waarop Elisa ten hemel voer. Evenzo ging het met de heer Jezus. Hij spreekt met zijn discipelen en terwijl hij daarmee bezig is, wacht hij naar zijn uren. En zo komt Gods hand tussen beiden en maakt een scheiding tussen Christus en zijn lieve discipelen. Zo moeten wij ook onze tijd afwachten. En ondertussen Gods raad uitdienen. Want als die zal uitgediend zijn. Dan zal hij de genadige dan ook opnemen in heerlijkheid. Immers werd Jezus hier opgenomen. Voorzwaar Christus nu God en mens. En de Godheid met haar wezen overal om tegenwoordig is. Kan deze opneming feitelijk alleen maar toegepast worden op zijn mensheid. Want die is geboren, gestorven en opgestaan en al zo ten hemel opgenomen. Het is waar, voor de persoon van Christus, de Godheid in en door de mensheid haar stralen op de aarde niet ten vol heeft uitgeschoten. En door de hemel vaart haar heerlijkheid door een veel uitnemender wijze vertoond. Zo kan de hemelvaart ook enigszins overdrachtelijk toegepast worden op de godheid van Christus, die zo ten hemel is opgevaren, als uit de hemel is nedergedaald, om de menselijke natuur aan te nemen. Gelijk de dichter daar ook op speelt, als hij zegt in Psalm 47, God vaart op met gejuich, de Here met het geklank der bezuin. Toch feitelijk opgevat zijnde, kan deze opneming alleen op Christus' menselijke natuur worden toegepast. Om nu verder te gaan met ons derde stuk. Hoe danig was toch de wijze waarop Christus ten hemel voer, Dat wijst Lucas ons aan als hij zegt dat hij werd opgenomen, daar zij het zagen. De hemelvaart van Christus geschiedde dus zichtbaar voor het oog van zijn discipelen. Hij werd opgenomen, daar zij het zagen. Gelijk de heiland, opgestaan zijnde, zich niet aan allen levend wilde vertonen, maar alleen aan zijn lievelingen. Zo wilde hij ook niet dat geheel Jeruzalem getuigen zou zijn van zijn hemelvaart. Dat was een voorrecht waarmee hij alleen het uitverkoren getal van zijn leerlingen, de elven die met hem waren, verwaardigde. Dit getal getuigen was genoeg om deze wonderbare, glorieuze ingang van Christus in zijn heerlijkheid te bevestigen. Als hij nog ten hemel voer, lezen we niet dat iemand het gezien heeft. Maar als Jezus ten hemel opvaart, zo verkiest Hij zijn leerlingen tot zijn getuigen. Waren ze tevoren aan schouwers geweest van zijn weergeloze wonderwerken? Waren ze aan schouwers geweest van zijn bitter lijden? Nu maakt hij hen ook tot aanschouwers schouwers van zijn glorieuze, triomfantelijke hemelvaart. Hij werd opgenomen, daar zij het zagen. Maar hoe ver zagen zij toch? Zagen zij hem helemaal de hemel ingaan? Zagen zij hem zich neerzetten aan de rechterhand van zijn hemelse vader? Zagen zij hem daar gekroond worden met eer en heerlijkheid? Nee, de tekst zegt ons. Een wolk nam hem weg van hun ogen. Zo gebruikte Jezus in zijn hemelvaart een wolk. Niet dat Jezus dat tot zijn hulp nodig had. Want er moest al iets anders geweest zijn. Omdat de wolken op hun hoogst maar een mijl of twee boven de aardbol zweven. Maar dit was een bewijs van zijn godheid en majesteit. Immers, zo wordt aan een God die zeer groot is als een zinnenbeeld van goddelijke luister en majesteit toegeschreven, dat hij van de wolken zijn waargemaakt en op de vleugelen des winds wandelt. Het is dan ook geen wonder dat Jezus in zijn hemelvaart een wolk gebruikt. Zo heeft ook het schepsel altijd de schepper gediend. De sterren wezen Jezus aan in zijn geboortenacht. De sterren bedekten hem in zijn diepste lijden. De wolken ontvingen hem in zijn hemelvaart en de wolken zullen hem ook straks vergezellen op de dag des oordeels. Deze wolk strekte Jezus tot een zegenwagen, een triomfkoets, waarop hij al zegenpralende de hemel binnenreed. Deze wolk gordijn nam hem weg uit de ogen van zijn discipelen. Deze wolk stelt zich tussen Jezus en tussen hen. En die leert hun niet anders over dan een glorieuze glans, het glinsterende pad van zijn, gehemelde, van zijn gezegende hemelvaart. Zo is God nog wel gewoon de alleraangenaamste gezichten van de zijnen in de beschouwing van de hemelse heerlijkheid door een tussenkomende wolk af te breken. Hij doet hen soms op de vleugels van het geloof al het zienlijke voorbij zweven. En stelt hen in zijn schoot om daar zijn aangezicht, zijn liefdesbetrekking tot hen te lezen. Om, in dat, om hen in dat alles te doen dolen. En opdat ze zich in die vlammen van onderlinge liefde zouden koesteren. De Heere laat soms wel toe zijn allerinnigste gemeenschap. En het allervriendelijkste genot van zijn onbezweke genade te ervaren. Hij schuift de gordijnen van het hemelshof wel eens voor en open. En u doet en in het geloof die zalige volmaaktheden aanschouwen. Waardoor de ziel wonderlijk verfrist, verkwikt en vervrolijk wordt. Doch dat is ook maar voor een kort ogenblik. En dan doet God een wolk tussen beiden komen. Die een einde maakt aan al die heerlijke gezichten. Omdat het nog geen tijd is. Om, hierdoor, om hier te wandelen door een schouwen. Maar door geloof. Zie je bovendien ook eens hoe voorzichtig God. De menselijke nieuwsgierigheid beteugelt. Hij staat de discipelen van Jezus wel toe. Dat ze hem zien opvaren. Maar niet dat ze zien hoe hij in de hemel ingaat. Het wordt billig dat iets gezien werd, opdat de ongelovigheid geen voorwensel zou hebben, maar niet gehoorloofd was het dat alles zou gezien worden, opdat het geloof zijn oefening zou hebben, in verwonderen, maar niet in het nauwkeurig te doorsnuffelen, van al de geheimen van het binnenste heiligdom. Daarom dan ook nam een wolk hem van hun ogen weg, in hoofdzaal komt ons hier een zekere en nauwkeurige beschrijving voor van Christus' triomfantelijk hemelvaart. Dus de heiland is na zijn opstanding uit de doden ook waarlijk ten hemel opgevaren. Trouwens, dat was ook ten hoogste nodig. Nodig was het dat Christus ten hemel opvoer tot bevestiging van zoveel vreven godspraken. Men hoort de evangelie, evangelie profeet Jezaja uitroepen. Hij is uit de angsten uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken. Men hoort Israël's zangmeester uitgalmen in psalm 47. God vaart op met gejuich. De heren met het geklank der bezuin. En in psalm 68. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Je ook de wederhoren om bij u te wonen, o ere God. Deze hemelwaard was nodig tot vervulling van zoveel befaamde voorbeelden. We noemden u het voorbeeld van Henoch en van Elia. En is ook eens hier te noemen het voorbeeld van de hoge priester die op de grote verzoendag inging in het heilige der heiligen tot een afbeelding van Christus zegepralende hemelvaart. Het voorbeeld van het mannen in de gouden kruik dat in het heilige der heiligen bewaard werd. Ook daarmee werd zijn gezegende hemelvaart afgebeeld. Het was ook nodig dat Christus de hemel opvoer vanwege de vader. Vanwege Christus zelf en vanwege al de gelovigen. We zeiden, er is de Vader veel aangelegen, dat hij zijn beminde zoon, de zoon van zijn liefde, die zo lang op aarde als een balling had omgezworven, eindelijk wederom in de hemel in liefde omhelst. Er was Christus zelf veel aangelegen, dat hij het recht door zijn bloedige kruisverdiensten verkregen. Ook vrolijk zou genieten. Dat hij al zijn vijanden door zijn kruis hebbende neergeveld. In spijt van duivelen. Onder het vrolijk gejuich van engelen. Onder het verbaasd staan van de goddelozen. En onder de blijde lofzangen van de rijen der gelovigen, Ik zeg dat hij op zijn koninklijke triomfkoets de hemel al zegepralen zou inrijden. En dat hij hier zijn ambten op aarde die op de aarde betrekking hebben uitgevoerd hebbende. Nu het overige daarvan in de hemel zou volbrengen. Er was tenslotte de gelovigen zelf veel aangelegen, vanwege al die schone vruchten, die uit de hemelvaart van Christus tot hen afdalen. Hiervan is een heilzame vrucht, Christus voorbidding voor hen. Christus is ingegaan in de heiligdom om te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons, zegt Paulus tot de gelovigen.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 O, die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. En een gewenste vrucht van Christus hemelvaart, is zijn plaatsbereiding voor zijn gelovigen. Want, zei hij eens, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik zal heen gegaan zijn, en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen opdat ook gij moog zijn waar ik ben. En tenslotte is van deze hemelvaart ook een gewenste vrucht, de uitstorting van Christus geest over zijn gunstgenoten, om hen te vertroosten, hen van hun zaligheid te verzekeren, om hen te strekken tot een onderpand van hun zalige erfenis, om ze op te wekken tot een hemelsgezinde wandel. Het is u nut dat ik wegga, sprak de mond der waarheid, Indien ik heen ga, zo zal ik de geest tot u zenden. O dierbare, zalige troostvruchten uit de heilbron van Christus hemelvaart, die tot alle ware gelovigen neervloeit. Zie daar de voorgelezen tekst worden, zo kort als het ons mogelijk was, voor uw aandacht geopend. Voor we nu verder gaan met het lezen van de toepassing... Zingen we eerst uit psalm 47, het vierde vers. Zing des hoogsten eer, opdat ieder leer, hoe hij heerst alom over het heidendom. Hoe hij van zijn troon geeft zijn rijksgeboon, waar het al voor bukt. En wat er verder van volgt, we noemen u het vierde vers van psalm 47. Maar mijn waarde vrienden, niemand heeft deel aan de heilzame vrucht van Christus hemelvaart. Of hij moet ook door het groot deel hebben aan Christus zelf en zijn hemelvaart. Zondaren, u bedenkt aardse en vleeselijke dingen. U gaat met uw hart gebogen naar de aarde. U bent aardsgezind in uw hele wandel. Huizen aan huizen, akkers aan akkers... Landen aan landen hecht u, u spreekt altijd over het beleggen van uw geld, het vermeerderen van uw winsten en kapitalen die op deze wereld, u die op deze wereld tabernakelen bouwt, min of meer, alsof u daar altijd blijven zou en nooit van daar vertrekken of verhuizen zou. Mensen van wie men met een heidense dichter zeggen mag, O zielen, krom naar de aarde gebogen, die het hemelse niet heeft voor ogen. Maar op welke grond, zeg het mij toch eens, O op welke grond zou u deel hebben aan Christus? Christus die ten hemel is opgenomen, daar u toch zo aardsgezin bent, daar u zo verliefd bent en verlokt bent op de aarde en de aardsgodin. U die zo verslingerd bent aan nietige, ijdele, vergankelijke dingen van de wereld. Daar u nog steeds met het vleeslijke Israël zo verlangt naar het Egypte van deze wereld. Op welke grond denkt u deel te hebben aan de Heer Jezus Christus die opgenomen is in de hemel. Om u daar een plaats te bereiden. Daar u zelf een plaats bereidt op de aarde. Daar u nog zo zocht draaft en loopt in de renbaan van deze wereld. Dat het ware in de ogen stuift. Denk eens aan de hemel. En aan die eindeloze hemelgoederen. Die volmaakte kennis. Die volmaakte liefde. Die volmaakte vreugde. Die bekeerden en gelovigen. Door een volgenot van God zalig aangezicht. Daar zullen bezitten. Vergelijk daarbij toch eens deze tegenwoordige wereld met al haar vermaak. Met al haar weelde, met al haar pracht, met al haar staat, met al haar voordelen. Kortom, met al het goed dat hier te vinden is. Zo ijdel, zo nietig, zo zielsverwerfelijk. Zeg nu zelf eens, welk van beiden is nu te verwerpen of te wensen? Of zult u de hemel op aarde zoeken? Wat is dat anders dan de hemelvaart van de Heer Jezus Christus te verloochenen en daar geen plaats willen hebben waar Jezus te zijn en een plaats heeft bereid? Ongelukkige mensen die God de hemel zouden willen laten... als God hem maar de aarde wil laten. Zeg mij toch eens, gij blinde mensen... Wat vindt ge je nu op deze aarde dat dat u zo bekoort en betoverd? Zing, spring, klink, drink en spat uit in alle darteleden. Zal dat uw ziel geruststellen? U loopt met snelle schreden naar de dood en de eeuwigheid. Zo u de zonden en de delusten niet wilt verlaten, ze zullen u toch eenmaal verlaten. En wat zal in de dood uw geld, uw goed, uw staat, uw vermaak, uw wellust, uw baten. U hebt een onsterfelijke ziel te behouden of te verliezen. En gaat dat verschrikkelijke onderscheid u dan helemaal niet te harte? En is het u evenveel eeuwig even gelukkig of eeuwig ongelukkig te zijn. Eeuwig in de hemel of eeuwig in de hel te zijn. Bedrieg u niet, o zondaar! Als Christus uw voorspraak niet is, zal u, hij uw verschrikkelijke rechter zijn. En zo u in de hemel geen plaats zoekt, zult u in dat helse vuur neergestort worden. O ramp, o schrik, van God voor eeuwig beroofd te zijn. Uit de hemel verstoten te blijven. Geen deel aan de Jezus te hebben, dit gaat alle smarten boven, dit stremt alle rust en vreugde. Anderen zijn er ook die zichzelf van de aardsgezinde mensen onderscheiden, die menen dat ze daar geheel niet onder behoren en echter niet voor de hemel en geen deelgenoten van Jezus hemelvaart zijn. Deze zijn dan heel verschillend van aard. Er zijn er die zich ermee vergenoegen een naam te hebben, dat ze naar de hemel gaan, voor de hemel leven en in een goed blaadje staan bij de Godvruchtigen, maar meer niet. Kunnen zij met de engel der gemeente van Sardis de naam krijgen dat ze leven, ook al zijn ze dood, ze gaan gerust daarop heen. Er zijn er wel die van de hemel en van Jezus heel wat afpraten. Alsof ze daar heel wat mee op hadden, maar het daarbij doen blijven, zonder dat er iets wezenlijks in en omgaat. Wel wat zal dat hun baten? Deze de lin van Biliam, dat jukdragende stomme dier, sprekende met mensenstem, heeft des profeet de dwaasheid verinderd. Hij kreeg zelf geen wijsheid om in de hemel te komen. De papegaai van kardinaal Ascanius had geleerd om het gehele geloofsformulier na te praten. Maar daardoor had die papegaai toch zelf het geloof niet. Er zijn er die wensen en hopen naar de hemel te gaan. Biliam zei, mijn ziel sterve de dood erop rechte En mijn uiterste zei, ze gelijk het zijne. Maar zijn wandel was er niet naar, al was hij een profeet. Er zijn er die zich zon wel eens schijnen voor te nemen, het naar de hemel te zullen wenden, maar evenwel niet doorzetten. Ze zijn als de kikvorsen die wel wat opspringen, maar terstond stond er op de aarde neervallen. Ze zijn gelijk die zoon die toen de vader hem opdroeg om te arbeiden in zijn wijngaard zei, ik ga, maar hij ging niet. Ze de kosten niet overrekenen? Ze hadden niet geweten dat er zoveel vast aan vast zat om Jezus te volgen en in de hemel te komen. En er zijn er ook zo nog wat die tussen beiden gaan en zich ten halve naar de hemel gekeerd hebben. Zodanig zijn degenen die het er maar op toeleggen op uitwendige godsdienstigheid. Ze zijn gerust op gaven ook al is het dat ze de genade missen. Wat is dat? Saul is ook onder de profeten, maar is stierf in zijn ongerechtigheid. Anderen maken al heel wat bewegingen, maar ze blijven echter buiten en zonder de heer Jezus in zichzelf. Gregorius zegt daar zo zoet van. Ze spreiden vleugelen van God vruchtigheid uit, maar heffen de voeten niet van de aarde. Ongelukkigen, ongelukkig alle die zo bestaan. Mocht uw ogen maar opengaan, u zou het zien en geloven moeten dat u Christus nog mist. Maar wil ik u nu eens zeggen, wie wel deel hebben aan Jezus hemelvaart, hoort het zijn de zulke, <coughs> dat zijn zij die hem door zijn geest zowel in hun hart als in de hemel hebben. Want ze zijn gebouwd tot een woonstede gods in de geest. De heilige geest werkt met kracht het geloof in hun ziel waardoor ze hem omhelzen, aannemen en zich met hem verenigen en Christus door het geloof in hun hart te doen wonen. Het zijn zij die God en Christus alleen voor hun algenoegzaam deel houden. Daartoe hebben ze de Heer Jezus gezocht en gekozen in tegenstelling tot alles wat buiten is. In hem alleen hebben ze rust en een volle vergenoeging. En naar waarheid kunnen ze tot hem zeggen. Wie heb ik nevens u in de hemel. Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijk mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteemers harten. En mijn deel in eeuwigheid. O duizend werelden. Zou zij om hem met de voet verstoten. Nog eens zijn zij die bevindelijk weten wat het is nabij en verre van de Heer Jezus te zijn, en naar die mate blij of droevig te zijn, wanneer het hun gegund wordt tot hem, en in zijn ingewanden in te dringen, of als de Heer Jezus zich aan hun ziel ontdekt en bekend maakt, oh, dan is het voor hen een avondmaal nou houden met de Heer Jezus, en van de Heer Jezus met hen. Maar wanneer de Heer Jezus zich onttrekt, en zijn aangezicht verbergt, wat is hun ziel dan beroerd? Ze zeggen met de bruid. Mijn ingewand werd ontroerd om zijn het wil. Als hij zich van hen onttrekt. En is het al dus met u gesteld. Behoort u onder dat begenadigd volk. Dan wens we u geluk met de hemelvaart van uw bruidegom. Van uw Heer en een hoofd. U mag er staat op maken. Begenadigd volk. Dat hij u ook daartoe ten hemel is gevaren om de bruiloftzaal voor u te bereiden, <kijen> om alle dingen gereed te maken, <kijen> opdat hij weldra in de hemel het huwelijk tussen hem en u voltrekken, en u aan zijn rechterhand als een koning zetten en u eeuwig bij hem verblijden. En ondertussen, terwijl u nog op aarde bent begenadigden, toon door uw geloofswerkzaamheden, en gelovige daden. Dat Christus voor u ten hemel is opgevaren. verblijf en verheugt in de triomf en de zegepraal van uw bruidegom. Van uw koning. Die de grootste zegepralen van de ouden. Ook van, die ook van de Romeinen. Oneindig ver te boven gaan. Ga uit gij dochter als Sion. Om uw ware Salomo te aanschouwen met de kroon waarmede zijn vader hem kroonde op de dag van zijn verheerlijking. Laat uw wandel, uw gedachten, uw begeerten en verlangens naar de Heer Jezus zijn. Naar boven, naar de hemel. Want waar uw schat is, laat daar ook uw hart zijn. En weet ondertussen, begenadigd volk, dat u door het geloof deel hebt aan Christus hemelvaart. Dat hij voor u ten hemel is opgenomen. O wat steekt daar een grote troost voor u in. Troost u tegen de verdrukkingen en de vervolgingen van de wereld. Jezus is ten hemel opgenomen om vandaar de vervolgingen van zijn kerk en van zijn volk gaten te slaan. Hij rekent die alsof ze zijn eigen persoon zijn aangedaan. En hij roept de verdrukkers van zijn kerk toe. Zal, zal, wat vervolgt gij mij? Troost u ook tegen de aanklachten van de duivel en van de wet. Jezus is opgenomen in de hemel om over al die vijanden te triomferen. Troost u tegen uw dagelijkse zonden en gebreken. Jezus is opgenomen in de hemel om daar uw voorbidder te zijn. Troost u tenslotte tegen de dood. Jezus is opgenomen in de hemel om u daar een plaats te bereiden. Om u door een zalige dood eens bij hem op te nemen. En daar zult u de heer Jezus dan zien, gekroond met eer en heerlijkheid. Daar zal geen wolk hem ooit meer wegnemen van uw ogen. Maar daar zult u voor eeuwig u verlustigen in zijn tegenwoordigheid. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heer, heb dank voor dit ogenblik van afzondering in uw huis op deze christelijke feestdag. Die wel waard is, Heer, om door uw christenheid herdacht te worden in de prediking. Gelijk de vele zaken die in de predikatie naar voren zijn gekomen, ons wel hebben aangetoond. En nog, dat we ook hemelsgezinde harten mochten krijgen, Heer. Oh, we hebben het ook gehoord, er is veel aan verbonden, Heer. Om een waar christen te zijn. hebben de kosten te overrekenen. Omdat we niet slotte beschaamd halverwege terug zouden keren. Maar maak in dat woord van u onze gang en onze treden vast. Opdat we ons niet van uw paden zouden keren. Laat dat de vrucht van deze dag mogen wezen. We bidden over u onze zonden die ons altijd aankleven genadiglijk vergeven wil. Of u er verzoening over wil doen door het bloed des verbonds. En gaat u met ons. Breng ons veilig op de plaats van onze bestemming. Bewaar ons voor de zonden en de ijdelheid van deze wereld. En doen ons weer zien naar de eerste dag der week. Om hier weer in het heiligdom met uw volk samen te mogen komen. Hoor en verhoor ons alleen om Jezus wil Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 47, het vijfde vers. De eerste van de staat, die dan onderzaad naar Gods wijze wet, zijn ten schild gezet. Erens hoogste macht, God munt uit in kracht. We noemen u het vijfde of laatste vers van Psalm 47. Amen. De gelezen predikatie was van Johannes Beukelman. En laat ons dan nu heen gaan met deze beden. O vader, dat uw liefde ons blijkt. O zoon, maak ons uw beeld gelijk. O geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.